De splijtstaven kunnen daardoor beschadigd raken. De Japanse kerncentrale werd voor een groot deel verwoest door de aardbeving van 11 maart. Een orkaan die vandaag over de regio zou trekken heeft nog geen problemen opgeleverd. De storm is de afgelopen nacht flink afgezwakt. De politie heeft de lijst gevonden van het schilderij van Frans Hals, dat is gestolen in Leerdam.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 Amwb Verkeersinformatie. Op de A28 richting Utrecht is er een ongeluk gebeurd. Tussen Hoeverlaak en Amersfoort staat 2 kilometer. Het is twee minuten over vier. U bent weer terug bij Langs de Lijn. En wij beginnen weer op Wouderslijn. Ronald van der Geer, weer gescoord. Ja, Guillaume Fernandes. En hij heeft echt helemaal niemand nodig. Want hij, het is eigenlijk een identiek doelpunt als de tweede van Excelsior. Of de eerste die die maakte namens Excelsior. Begint aan de rechterkant. Slalom weer naar binnen. En komt weer vrij voor van Westrop te staan. Weer die bal in de verre hoek gedeponeerd. Mooi doelpunt van de Spits. Die naar Feyenoord vertrekt. De voorsprong voor de Kraling is inmiddels 4-2 op Hermonschort. De Grand Prix Formule 1 van Monaco. Rijden we weer, Ronald? Nee, nog niet. Een paar minuutjes wachten. Dan krijgen we de laatste zes rondjes achter de safety car. Het gaat goed met Vitaly Pérez. Tussen aanhalingstekens, hij heeft last van zijn benen. Het is wel de tweede coureur bij Renault die ze na samen met zijn rallyongeluk kwijtraken. En het ziet er voor Vettel goed uit, want ze hebben alles aan die wagens mogen doen. Dus Sebastian Vettel heeft voor die laatste zes ronden een heel setje nieuw versrubben op zijn auto zitten. Leiden Groningen met Leiden in de leidende positie, Leon Kersten. Nog steeds wel, 29-25. Groningen heeft een runnetje ingezet na 29-18, stonden ze achter. Het is wel een schitterend blokshot van Wirti, de speler van Leiden. Met de 95 lang. De Amerikaan Doriso gaat omhoog, gooit de bal tegen het bord. En de die springt er tegenaan. Die bol, bal zit klem vast tegen het bord en hij neemt hem mee. Schitterende actie, maar het is wel een spannende wedstrijd. 29-25. Verder hebben we zometeen Atlantiek. De FPK Games in Hengelo. De Giro d'Italia met de individuele tijdrit in Milaan. En vanaf half vijf ook voetbal VVV tegen FC Zwolle. Peter Gold en Graham Goldman, wax uit eind jaren 80, en building a bridge to your heart. Top atletiek in Nederland, Dat maken we niet zo vaak mee? Mooie dag, zonnetje erbij en die houdt ja, en uh, de wind gaat een beetje liggen. Dat is altijd een groot probleem in uh, Hengelo. Overigens, altijd als, het, als er hier uh, van die blanke schoengames games zijn... schijnt het uh, slecht weer te moeten zijn. Maar nu het zonnetje erbij, het ziet er goed uit. En we gaan meteen aan het topnummer beginnen. Na het uh, volkslied uh, dat van Nederland werd gezongen. Om vijf over vier zouden we eraan beginnen. Het is tien over vier geworden. De 800 meter bij de mannen. Met een uh, paar hele goede Nederlandse lopers. Want we kennen ze allemaal. Bram Som, de Europees kampioen in 2006. Uh, won dus uh, Goud in uh, Stockholm toen, en, uh, of Grotenburg was het. En nu uh, loopt hij hier tegen onder andere Arnoud Okke. Een andere Nederlander die heel goed daarin is. De Limiet voor Degou, dat is waar de wereldkampioenschappen later dit jaar plaats gaan vinden, is 1.45.65. Gaan we gewoon even in de gaten houden. Uh, maar ook andere hele goede lopers. Lewandowski, een Pol, EK 2010, Goud. We het startschot voor iets te weinig toeschouwers vind ik. Het zit wel aardig vol, maar ik zie toch nog wat lege plekken. Terwijl we toch topatletiek hebben met Lewandowski. Lewandowski, ik hem al. Marcin Lewandowski, EK 2010, vorig jaar dus in Barcelona goud. En <coughs> we hebben ook de bronzen medaillewinnaar van uh, vorig jaar, Kschot, ook een Pool. Want die Polen zijn goed uh, doorgekomen op de 800 meter de afgelopen jaren. Nog één man wil ik uh, noemen in het veld, Boas Lalang. Hij is de wereldkampioen vorig jaar indoor uh, op het wereldkampioenschap. Indoor vorig jaar won hij zilver op deze afstand. Er niet bij is helaas David Rudisha, de wereldrecordhouder... en ook de man die dit seizoen het snelst heeft gelopen. We kijken naar de eerste ronde. Dan hebben we 400 meter gehad. Ik kijk naar Som en Okker. Die lopen een beetje achterin. Uh, Arnoud Okker weer met de stekels, de spikes. En uh, daar zie ik hem helemaal achterin. En Bram Som daar vlak voor. De eerste 400 meter hebben we gehad. Dan gaan we de bocht in richting het lange stuk aan de overzijde, om, terwijl de Haas er nu uitstapt, om dan te kijken of het een snelle race wordt. Maar Arnoud ook heeft heel veel moeite om achterin aan te klampen bij het langgerekte veld dat zo snel loopt, want het gaat heel hard. Ik volg met name Som en Okken. die lopen laatst en voorlaatst, Som voorlaatste in het veld van 12, waar de eerste Haas eruit is gegaan... en er nu in de laatste bocht gelopen wordt. En ik zie nog geen veranderingen in de strijd voor Som en Okken. Het gaat natuurlijk onder andere om de tijd, maar de eerste de twee man lopen wel heel erg hard. Nu moet Bram Som gaan komen. We gaan het laatste rechte end op. En ik hou nog even in gedachten: 1,45-65. De limiet. Bram Som komt aan de buitenkant. Maar kan niet komen. Hij nee, probeert binnen door nog wat plaatsjes te winnen. Dat lukt toch wel. En daar komt Arnoud Okker ook nog. Okker gaat het winnen voor Som. Eh, winnen dan wat de Nederlanders betreft. 1,45-12 is de winnende tijd. En daar komen Bram Som en Arnoud Okker absoluut niet aan. De winnaar is de man uit Polen. Die vorig jaar op het EK brons won: Adam Shot. En daar ruim achter zijn het de heren Okke en Som die op naar schatting 6 de zevende plaats eindigen. Even een tussenstandje halen bij Excelsior Helmond Sport. Ronald van der Geer. Kort voor tijd is het 4-2 voor Excelsior. Bijna 5-2. Want hij was er weer van door. Fernandez. Weer vanaf de rechterkant kwam hij in het grasgrondgebied. En leek hij zijn derde doelpunt te gaan maken. Maar Winkens. Dat is de linksachter van Helmond Sport. Was nu eens met hem meegelopen. En dan kon die bal nog van de lijn halen. Daarmee kwam hij alleen maar dat de schade wat ondraaglijker wordt voor Helmond Sport. Want het is natuurlijk over en uit inmiddels. Terwijl Helmond Sport nog eens wisselt. En een nieuwe man binnen de lijnen brengt. Joost Habraken. Maar nee, Helmond Sport eigenlijk sinds de rust wel geslagen. En Excelsior heeft het zichzelf even lastig gemaakt in de eerste helft. Maar heeft alles weer rechtgezet in het tweede bedrijf. Zoals dat eigenlijk ook wel lukte in de eerste wedstrijd in Helmond. Zoals dat ook al lukte in Den Bosch. Steeds een slow start van de ploeg van Alex Pastoor. Maar het goed maken uiteindelijk en het merendeel aan kwaliteit. De bovenliggende ploeg zijn. Ja, dat is Excelsior toch ook over twee wedstrijden wat betreft Helmond Sport. Excelsior blijft dus in de eredivisie. Gaat deze wedstrijd met 4-2 winnen. Of misschien komt er nog een doelpuntje van Excelsior bij. Dat zal dan in de slot ...fase moeten vallen, want we gaan richting het einde van de wedstrijd... ...met dus een 4-2-voorsprong voor die Kralingers... ...met onder meer twee goals van Fernandes en twee van bovenop. Grand Prix Monaco is die nog niet afgelopen, hoor ik u denken. Heel veel werkplaatsverzoek vanmiddag, Ronald van Dam. We inderdaad driftig gesleuteld, her en der. Maar we zitten in de laatste ronde van de race. We zagen net Mark Webber, excuses. De vierde plaats afpakken van Kobayashi, de Japanner. Heel zuur voor Pastor Maldonado. Die coureur uit Venezuela voor Williams lag op de zesde plaats. Maar een gefrustreerde Lewis Hamilton reed tegen de Venezolaan aan. En ketste hem uit de race. Ligt nu zelf zesde. Maar dat incident is onder investigation. Zoals het zo mooi heet van de wedstrijd Leiding. En dan dus zou dat muisje voor Hamilton nog wel eens een staartje kunnen krijgen. Vooraan ziet het het gaat er allemaal heel goed uit voor Sebastian Vettel. heeft Alonso uit Button achter zich. Maar gaat hier voor de, zesde keer, of sorry, voor de vijfde keer in de eerste zes races dus de overwinning op zijn naam schrijven. En is na Michael Schumacher in 2002 en 2004. En Jensen Button in 2009 de, de derde coureur die dat voor elkaar gaat krijgen. Wat een startoff voor dit seizoen voor Sebastian Vettel. Waar komt hij het laatste rechte stuk op. Gesneld, daar is de finishvlag. En Vettel wint dus opnieuw. Alonso tweede. De tweede podiumklassering voor Ferrari dit seizoen en Button ligt de beslag op de derde plaats. In een nog wel weer tumultueuze Grand Prix van Monaco. Vettel die zijn... Pistop verprutst omdat hij juist de juiste banden niet klaar stonden. Maar daarmee wegkomt door de allerlei incidenten later in de race. En dan die laatste zes races na de herstart zeg maar, achter de safety car. Met een nieuw setje banden gewoon die race uit kan rijden. En de zee gepakt. Webber wordt vierde voor Kobayashi en Hamilton. Maar ik denk niet dat Hamilton zesde zal blijven. Die zal wel bestraft gaan worden door de wedstrijdleiding. Ja, en zo uh, was het toch weer een wonderbaarlijke race hier in Monaco. Er wordt wel eens gevraagd, kan dit nog anno 2011 in de Formule 1? Maar ik denk als je het aan die coureurs zelf vraagt, ja. Dat blijft gewoon een enorme uitdaging om hier te rijden. Gaan we nog even kijken naar de consequenties voor de stand. Nou, Vettel gaat met die 25 punten erbij naar 143. Stel dat Hamilton zijn zesde plek mag houden, dan komt hij op 85. Ja, dan is de voorsprong al bijna 60 punten voor Sebastian Vettel. En dat na zes races. Webber op de derde plaats met 79 punten. Alonso gaat naar de vierde positie, gaat Button voorbij. Hij heeft de 69 en Button komt dan op de vijfde positie met 66. En bij de constructeurs gaat Red Bull Racing ook weer zijn voorsprong op het team van McLaren en dat van Ferrari. Flink vergroten na deze race in Monaco. Het was een heet middagje in het voorste dom. Maar wel een leuk middagje. Leiden tegen Groningen. Wie wordt er kampioen basketbal? Leon Kerstin. Einde eerste helft. 7 seconden, 6 seconden. 40-30 voor Leiden. Drie punten van Aron Royer En die gaat erin. En die heeft Groningen heel hard nodig die drie punten. rond de tweede helft in te gaan met een, een beetje goed gevoel. En dat wil dan wel lukken. 40-33 is de ruststand. Het is een rare, rare wedstrijd eigenlijk, want Leiden begint heel goed, komt op 27-18, 29-18 zelfs. En even later is het 29-25, toch een beetje een oprusting meer van Groningen tot nu toe, denk ik. Want daarna loopt Leiden weer uit naar 38-27 en nu dan 40-33, 7 punten verschil. En die marge staat eigenlijk al de hele eerste helft op het bord. En wat, hij, ja, wat ook leuk is om te zien is Toon van der Helfer. Hij, hij coacht recht tegenover mij. Ik zit tegenover hem, dus ik zie hem goed. Hij heeft al een stoel door de, door de zaal geschopt toen hij boos werd op de scheidsrechter. Dat hebben we nog nooit te doen. Hij is 60 jaar, maar hij is denk ik een beetje aan de stress gezien de spanning van deze wedstrijd. En net deed de speler van hem iets wat, hij niet, uh, wat hem niet zinde. En hij haalde hem naar de kant en hij sprong twee meter de lucht in. En in zijn handen van, alsjeblieft, doe dat niet meer. Ja, dat is toch apart om zo'n man van meer dan twee meter, 60 jaar oud... zo de lucht in te zien springen om zijn spelers op het juiste pad te brengen. Tot nu toe wil dat wel lukken. Want de ruststand in Leiden, waar beslist wordt wie kampioen van Nederland wordt... is 40 voor Leiden en 33 voor Groningen. En we hebben het over tennis, Marcella Mesker, Roland Garros... waar alle hooggeplaatste vrouwen één voor één uit het toernooi vliegen. Dus iedereen kan het winnen, hè? Ja, en Francesca Schiavone, die Italiaanse die dus vorig jaar zo verrassend won. Ja, zij is ook zeker titelkandidaat. Ze is de nummer vijf van de wereld. Nou, die punten die staan nog steeds van vorig jaar. Dus ze moet hier ook wel goed spelen om in die top vijf, top tien te blijven. Maar ze speelt ook goed. Ze heeft nog geen set verloren dit toernooi. Staat dus nu in de vierde ronde tegen de Servische Jelena Jankovic. Nou, de 26-jarige Servische is ook wel een bekende naam. Maar de laatste jaren een beetje achterop geraakt. Ze staat. Er staat wel tien in de wereld. Maar bij de grote evenementen, de Grand Slams, deed ze niet echt meer mee. Um Parijs is wel een goede ondergrond voor Jankovic. Uh, daar heeft ze de laatste vier jaar drie keer de halve finale gehaald. Dus dit is een heel mooi affiche. Niet voor niets ook op Suzanne Lenglen, het tweede centekort. Ze zijn zojuist begonnen. Het staat uh, nu 3-1 voor die kleine Italiaanse. En uh, die lijkt toch wel weer de draai te hebben gevonden in Parijs. Schiavone dus uh, tegen Jelena Jankovic. Schiavone leidt met een break. En ze staat op het randje van de 4-1 in de eerste set. We gaan weer voetballen. Ronald van der Geer, Excelsior, Helmond Sport. Het zit er bijna op, hè? Ja, nog een kans voor Excelsior bij die 4-2-voorsprong. Voor Jordi Klaasie, die dus in de rust is ingevallen. Hij werd gevonden vanaf het middenveld door Kolwijk. Kwam de bal... Ja, eigenlijk tussen Klaasie en Van Westerop in. En uiteindelijk maaide Klaasie over de bal heen. En kon Van Westerop een vrij gemakkelijk oprapen. Van Westerop die nu ziet dat voor de aanhang 400 man uit Helmond... de bezoekende ploeg nog een corner mag nemen. Bij die 4-2 voorsprong dus voor de ploeg van Alex Pastoor gaat de Husser doen. Hij die dus nog even in Europa gaat spelen met Adel Den Haag volgend jaar. Nu dus een corner neemt Pellats met één vuist. Dan kan de bal teruggebracht worden. Maar uiteindelijk weggewerkt door Ramstein uit het Straschopgebied. Maar weer opgevangen door Iria van Leer. Die nou, een aardige tik krijgt ook van uh, Guillaume Fernandes en nu geblesseerd blijft liggen. Twee gaan een uh, kopduel aan en dan heb ik toch het idee ja, dat er een, een elleboogje bij moet hebben gezeten van uh, Guillaume Gion Fernandes, de man die het uh, dus goed deed wat betreft het maken van doelpunten, maar wel vaker dit soort gekke momenten heeft. Nou, uh, wegenreef houdt het op een ongelukkige botsing. De coach van uh, Helmond Sport, Jurgen Strappel, was als een haastende goud uit om even verhaal te gaan halen. Bij de vierde man, Denning Mackeli, is inmiddels ook maar weer gaan zitten. Wegenreef Laat het er verder bij. Ja, ik kan het ook niet uh, terugzien of er uh, sprake was van een elleboog of van wat dan ook. Van Leerdam staat inmiddels weer de aanvoerder. Waarvan ik dus zei, die uh, zo'n leuke middag begon voor Helmond Sport. Want hij maakte de openingstreffer. Vervolgens Husser met de tweede. Maar nadat Bovenberg voor Excelsior had gescoord... is eigenlijk er geen moment geweest dat Helmond Sport uh, Pellats echt op de proef heeft gesteld. Nou, één keer misschien in de tweede helft. Een schot van Husser van afstand. Maar voor de rest is het gewoon Excelsior geweest dat uh, geheerst heeft... in het tweede bedrijf van deze wedstrijd. Nu heeft Helmond Sport wel... Uh, de bal met de man achterin, Aslan, een van de invallers. Nog een diepe bal richting de linkerkant, richting een andere invaller, Haapraak. Het zijn jongens die misschien nog willen laten zien dat ze een contract verdienen... en dat ze er volgend jaar wel bij horen. Maar dat hoeft niet bij deze coach, want Jurgen Streppel weet eigenlijk al heel lang... dat hij in de eerste divisie werkzaam is volgend jaar. Hij heeft een contract getekend bij het gedegradeerde Willem II. Wat de Maleo, ook al invaller bij Excelsior, combineert nog even met Klaasie... en krijgt de bal dan uiteindelijk aan de linkerkant bij Nelon. De linksachter die de middenlijn oversteekt en op volle snelheid is. Daar de aanwezigheid weet van lac -Vire, die in het veld is gekomen voor Zegelaar. lac en gaat dat met een aardig schot proberen met zijn rechterbeen. Maar die bal krult over de, over de goal heen van Helmond Sport waar Van Westrop de bal nog maar eens gaat halen. Helmond Sport een beetje kijkt in de richting van de vierde man. Gaat er nog een bord omhoog. Even kijkt in de richting van Wegereef Maakt hij misschien een einde aan deze wedstrijd. Het stadion waar toch nou, zo'n zo 3000 mensen op deze wedstrijd zijn afgekomen. Die is inmiddels wel klaar met de duel. De spanning is er natuurlijk eigenlijk al geruime tijd af. En er worden wel geapplaudisseerd. Vaardige combinaties en aardige acties van Excelsior. Dat uh, toont hier een uh, ploeg te zijn. Veel sterker is dan Helmond Sport. Dat wisten we sinds afgelopen donderdag nog wel. Wisten we dat al. Maar uh, goed, dat is vandaag in de tweede helft nog maar eens extra gebleken. Nog één aanval. Habrake kan misschien schieten. Ja, nee, die kan schieten. Maar schiet de bal hoog over de goal van uh, Nico Pellatz heen. De fotografen zitten rondom Alex Pastoor. Hij is de man die Excelsior in de eredivisie gaat houden. Dan gaan we even naar Hengelo, de FBK Games. En die houtkamp kijkt naar de finish van de 1500 meter bij de vrouwen. Ja, mooie finish met een paar aardige loopsters. Geen bekende Nederlandste, maar Mariam Jamal Kesagegne. En uh, die gaat over de finish komen in een uh, hele aardige tijd. 4 minuten en 35 seconden rond. Dat is uh, leading best tijd. Uh, Mariam Jamal, de dame uit Burundi, is de winnares in 4 0, -0 35 Nieuw WL's. Staat er dan world leading. Dat is de beste tijd dit jaar gelopen. Op deze afstand de 1500 meter. Bij Mariam Jamal. Goed gelopen. Uh, een uh, mooie overwinning van haar. En uh, uh, of was het, Viola het is moeilijk te zien vanuit uh, de verte. Nou nee, ik denk toch dat het uh, Mariam Jamal is. De dame die uh, overigens ooit wereldkampioen werd in 2007 2009. Dus noblesse oblige 4-0-0. En een beetje, dat is de beste tijd dit seizoen gelopen in de wereld. Ik meld u, Excelsior nu inderdaad officieel met uh, 4-2 gewonnen heeft vandaag, dus met die 5-1 eerder, met 9-3 over Helmondspoort heen is gegaan en dus gewoon in de eredivisie blijft. We gaan fietsen, Joris van den Berg, de Giro. Uh, ja, de grote beslissingen zijn gevallen, maar er zijn nog een aantal kleine beslissingen die spannend zijn, hè? Ja, heel kleine beslissingen nog. De strijd om de tweede plaats is wel interessant. Ik denk dat de Giro-organisatie daarmee niet zo content is... dat op de slotdag een tijdrit, 26 kilometer in Milaan... Het, het spannendst is in de strijd om de tweede plaats... tussen Scarponi en Nibali. Twee Italianen, beiden verslagen op alle fronten door die naar Alberto Contador. Hij start om 16:58 uur 58, zo meteen zometeen over een dik half uur dus. En hij leidt in het algemeen klassement met een voorsprong van 5 minuten en 18 seconden op Scarponi. En die staat op zijn beurt een klein minuutje voor op Nibali. En Nibali is een betere tijdrijder. Maar wij kijken natuurlijk naar Kruiswijk. Die staat heel verrassend. De jonge Rabo-renner op de negende plaats in het klassement... En achter hem staat een Spanjaard Nieve. Die staat 1 seconde achter Kruisijk. die staat dus de 10e. En op de 11e plaats heb je dan nog die Witrus Sieftsoff. En die staat een goede dikke halve minuut achter Kruiswijk. Maar Kruiswijk kan een goede tijdrit rijden. Zeker over een afstand als die van vandaag, 26 kilometer. En voorlopig doen de Nederlanders het ook aardig. Van Emden heeft 31.15 neergezet. Clement iets minder, 31.45. En Flens zit daar met 31.41 tussenin. De beste tijd staat op dit moment op de man... die vandaag als favoriet werd gezien voor de ritzegen. De Brit David Miller met 30.13. Hij is daarmee 7 seconden sneller dan de Deen Alex Rasmussen. Nog een klein half dan gaat Alberto Contador van start voor de laatste 26 kilometer van zijn Super Giro d'Italia. and uncharted. Excelsior blijft dus in de eredivisie straks. VVV Zwolle over vier minuten gaan we ook bij zijn. En eerder op de middag was er natuurlijk de trailer tussen Groningen en ADO Den Haag. 5-1 werd het in Den Haag, 5-1 werd het in Groningen. 11 tegen 10 was het verlengen, het bleef 5-1. De strafschoppen, Raduša Vević miste als eerste voor Den Haag. Maar Sparf en Matafs, die in de wedstrijd nog wel een strafschop... verzilverden misten voor Groningen. En dus gaat Den Haag Europa in. En na een prachtige laatste wedstrijd... heeft Groningen dus uiteindelijk eventjes helemaal niks... Even de Napel praten over met Pieter Huistra, de trainer van Groningen. Pieter, de laatste wedstrijd van dit seizoen is er één om nooit te vergeten, Nee, uh, dat is een beetje dubio natuurlijk. Uh, als je ziet wat we in die eigenlijk 90, 120 minuten laten zien als team, dat is geweldig. Uh, daar ben ik erg trots op. Uh, ja, het is wel zuur natuurlijk dat je hem dan toch nog uit handen geeft via de penalties. Uh, maar ja, dat, uh, ja dat, dat hoort er helaas bij. Na de 5-1 nederlaag in Den Haag heb je flink ingegrepen. Je helft al op vier plekken gewijzigd en met name de keeper. Nou ja, kijk, iedereen, Het uh, gaat om een heel team. Iedereen was teleurgesteld, uh, ook de jongens die vandaag ook gespeeld hebben. Die waren daar ook onderdeel van donderdag. Uh. Ja, dan hebben we het vooral de laatste twintig minuten hebben we het daar weggegeven. Nou, als je dan ziet de veerkracht uh, die ze vandaag tonen. Ze hebben de rug gerecht. Uh, ze, uh, we hebben op wilskracht uh, hebben, pak je dan uh, een zo grote overwinning. Uh, bij de rust was het nog 1-1. Maar ook in de rust was het duidelijk dat we nog in de wedstrijd zaten. En, en dat hebben ze laten zien. En, ja, dan, uh, het enige wat je dan kunt verwijten is dat je met een man meer in de, in de verlenging... wat meer doordrukt nog. Dat je ballen dan net goed vallen. De, je zag dat de vermoeidheid uh, en dus ook de onnauwkeurigheid toenam... En, uh, en ja, dan kun je het niet forceren. Dan is de penalty's zijn dan een loterij. Zo werd het bijna onmogelijke, toch nog bijna mogelijk, hè? Ja, daar, daar moet je altijd in geloven. En zeker als je met elkaar dat kunt genereren. Als je met elkaar die energie eruit kunt persen. Dan is er heel veel mogelijk in voetbal. Dat is het mooiste van voetbal. Konijn, wat je in de tweede helft uit de hoed toverde... door Van Dijk uit de verdediging te halen en in de spits te zetten... dat pakte heel goed uit. Ja, hij deed dat uitstekend. Uh, hij is een speler die dit jaar een mooie ontwikkeling doorgemaakt heeft via de, via de belofte. En, en zo zijn er nog een stukje wat spelers die dit jaar gewoon gegroeid zijn. En uh, dat belooft heel veel voor volgend jaar. Dat uitgerekend je topscorer, maar die in de wedstrijd de penalty benut, de laatste penalty moet missen. Ja, maar dat, dat kan altijd gebeuren. Hè. Dat, uh, daar moet je nooit meer op terugkijken. Dat, dat zijn de dingen die gebeuren. Waar we nu uh, naar uit moeten kijken is naar, naar, naar, eerst naar de vakantie. De jongens moeten eerst de accu's weer opladen. En vervolgens uh, naar het begin van de voorbereiding, het begin van volgend seizoen. En uh, dan weet ik zeker, als we deze spirit erin houden... als we deze basisgroep flink bij elkaar houden... dat we een heel leuk team hebben die volgend jaar ook weer goed meegaat. Pieter Huistra, trainer van FC Groningen. Net geen Europees voetbal dus voor de noordelijke ploeg. Een bericht. De Nederlands international Willem Wouter Gerritsen... speelt komend seizoen bij de Hongaarse kampioen ZV Eger. Hij stond afgelopen seizoen onder contract... bij de Hongaarse subtopper Zolnok. En de Hongaarse competitie wordt gezien... als een van de sterkste ter wereld. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is uh, bijna half vijf. Hier is Freddy van Drijen. In Japan heeft opnieuw het koelsysteem van een van de reactoren in Fukushima urenlang niet gewerkt. Het gaat om nummer 5, een van de minst beschadigde reactoren van de kerncentrale. De temperatuur liep op tot bijna 100 graden, een kritieke grens. Daarboven verdampt het water en daardoor kunnen de splijtshaven beschadigd raken. De Japanse kerncentrale werd voor een groot deel verwoest door de aardbeving van 11 maart. Het duurt nog een aantal uren voordat het water dat de Westerschelde instroomt weer helemaal zuiver is... Het lek in de rioolleiding bij de Westerschelde is met succes gedicht en er loopt geen nieuw vervuild water meer door de buis. Maar doordat die 14 kilometer lang is, duurt het nog even voor die helemaal schoon is. De schade aan het milieu door het lek zou zijn beperkt zijn gebleven.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 Ja, dan kunt u vanavond nog veel bewolking in het noorden van het land verwachten. In de rest van het land zijn er brede opklaringen en het koelt af naar zo'n 11 graden. De wind die zwakt erg af, kracht 2 uit zuidelijke richting en Dat is morgen overdag ook het geval. Nou, dan wordt het een prachtig zonnige dag met wel wat hoge bewolking. Vooral aan zee. Pas later in de middag, einde, einde van de middag tegen de avond... dan raakt het uh, wat meer bewolkt en dan is er ook kans op een stevige regen of onweersbui. Maar overdag dus verder nog veel zon. En het wordt ook warm, 21 graden. Aan de noordwestkust tot zo'n 28 graden in het zuidoosten van het land. En dan dinsdag is het weerbeeld echt heel erg anders. Dan gaat het hard regenen. Heeft u echt de paraplu nodig en ook een jas, want het wordt zo'n 15 graden. Van de woensdag is het dan weer een stukje droog en de temperatuur die loopt dan ook weer wat op. Sport Radio NOS, op 1, NOS Radio. 1 minuut over half vijf, bent weer terug bij langs de lijn derde en laatste voetbalwedstrijd van vanmiddag. Venlo, geen nieuw stadion misschien wel, aftredende uh, de bestuur daar gemeentebestuur. Maar Frank Wieland vanmiddag moet eerst maar zijn in de Eredivisie blijven. Daar begint het hele verhaal uiteindelijk natuurlijk mee. Dat stadion zal er uiteindelijk wel komen, of het nou uh, met een nieuw bestuur is of met uh, het oude bestuur, wat dus niet meer kan. Het college is gevallen over het stadion van 37 miljoen omdat de PvdA zei... nee, daar zijn wij niet echt voor en die zaten nou eenmaal in dat college. Maar VVV moet eerst nog even deze wedstrijd fatsoenlijk afsluiten. Een 2-1 voorsprong verdedigen die het meenam uit Zwolle afgelopen week. En Zwolle heeft uh, zijn meest aanvallende variant bedacht uh, via de coach Art Langeler. Heeft drie aanvallers opgesteld en drie aanvallende ingestelde middenvelders... maar moet dus ook vooral opletten in de omschakeling bij VVV... Daar waar Kullen even dacht daar zojuist van door te gaan bij de Venlonaren. Maar die werd even een voet dwars gezet. Dus moet VVV gaan ingooien. VVV niet met Boymans in de punt van de aanval. Uchebo speelt daar weer. boesen. geeft hem de voorkeur. Na zijn twee goals afgelopen week tegen Zwolle. En uh, ja, dat kun je dan ook nog wel begrijpen. Groot en sterk. Het is moeilijk van de bal af te krijgen. Dat is ook wel gebleken door bijvoorbeeld uh, Bottekien, Die centraal achterin speelt bij uh, Zwolle. De verdediger die sowieso weet dat hij volgend jaar Eredivisie speelt. Omdat hij naar NAC gaat. Maar Zwolle wil graag promoveren. En uh, moet dan vandaag met twee doelpunten verschil in ieder geval gaan winnen. Balbezit voor de ploeg uit uh, Venlo via Moussa aan de linkerkant van het veld. Ook VVV speelt met drie aanvallers. Want Ahaoui speelt er in de ploeg. Nu even vanaf rechts. Normaal gesproken komt hij vanaf de linkerkant. En de blessure daarvoor in bij Kullen. Die daar hinkepinkend pinkend weggaat En uh, de vrije trap uiteindelijk gegeven wordt volgens mij uh, aan Zwolle. Omdat uiteindelijk Cullen zelf de overtreding maakt. Het zou een spannende middag kunnen worden. Het zou ook een handje kunnen helpen als Zwolle vlot een goal maakt. Want zij moeten er met twee verschil winnen van VVV. Om VVV te laten degraderen vandaag. De FBK Games in Hengelo. Hoe is de 100 meter bij de vrouwen afgelopen Andy? Een winnares uit, hoe is mogelijk, hè, Jamaica. Calvert, uh, haar naam Shillenie. Zelf naar Jamaica. Uh, haar uh, tijd 11.05. Dat is uh, redelijk snel. Niet de beste tijd dit jaar gelopen. Dat staat op naam van Carmelita Jeter uit uh, de Verenigde Staten. Dat was 10.86. Maar het meeting record, om het zomaar te noemen... het uh, record wat hier tijdens de FBK Games ooit is gelopen... stond op 10.97 van Marleen Otti. En dat stond al uh, sinds 1990. Dus een aardig lange tijd. Geen of amper Nederlandse deelname. Eentje, Anouk Hagen, die liep uh, helemaal niet zo slecht. Werd wel laatste in 11.75... 400ste boven haar persoonlijk record. Maar geen Daphne Schippers. Dat is ook een meerkomst. En die is dit weekend bezig in Gutsis. Maar die had hier zeker geen slecht figuur geslagen. Goed, de winnares dus. Kelvert uit Jamaica in 11.05 op de 100 meter bij de vrouwen. Leiden Groningen basketbal. 7e de wedstrijd. Thuisclub op weg naar de titel. Leon Kersten. Lijkt het wel op. De eerste paar minuten van de tweede helft die zullen bepalend zijn. Het was Groningen die het eerste scoorde, werd het daardoor 40 tegen 35. Maar daarna was het twee keer op rij leiden, dus tussen 44 35. Maar met Harriers de center van Groningen, die scoort. En er wordt ook fout op hem gemaakt, dan wordt die marge weer kleiner. Ja, ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Want ik vind, die, zeker die met Harriers een uitstekende speler. Maar die krijgt in deze serie veel te weinig de bal. Het is natuurlijk ook de verdienste van Leiden die hem een beetje uit de wedstrijd weten te houden. Maar Matt Harrieth die zal inside heel dominant moeten gaan worden om Groningen echt een kans te geven deze zevende wedstrijd te winnen. Nou, dit is een goed begin als je die vrij wordt Bete raakt raak te schieten. 44, 37. Wordt het 38? Nou, hij neemt de tijd. Dat mag hij. En die bal die gaat erin. Nou, voorkant ring, achterkant ring. Draait een keer rond en dan erin. Het zijn er toch maar weer zes puntjes. En Leiden... Ja, die moeten bij de pinken blijven. Ze staan wel voor, spelen beter, waren ook beter de eerste helft. Maar die drie punten van Aaron Royer op slag van rust, ja, die bracht toch wat hoop. En Groningen is natuurlijk wel een geroutineerde ploeg. dus niet van niets de kampioen van Nederland, die weten wat er te halen is. En de wedstrijd wordt natuurlijk pas, ja, uiteindelijk in de vierde kwart beslist. Niet in de derde kwart, niet in de tweede kwart. En dan is het nu Ros Bekkering die uitglijdt. En ja, die heeft alle geluk van de wereld dat de scheidsrechter daar een persoonlijke fout in ziet. Waardoor die Leiden de bal houdt. Ja, Leiden scoort dan wel twee keer. En dat deden ze natuurlijk heel goed. Dat was uh, snel na de uitbraak nadat Groningen had gescoord. Maar ik heb het idee dat er iets veranderd is uh, bij Leiden. En misschien zullen ze ook gaan denken van... Nou ja, als we deze voorsprong volhouden, dan worden we kampioen. Ja, dat is misschien wel. Maar dan moet er moet nog wel 17,5 minuten gespeeld worden. En Groningen zal zich niet uh, zomaar uh, overgeven. Bal op de achterlijn. Montemaggi neemt even de tijd ook weer om die bal in te nemen. Dat is wat Toon van Helft op kamer het heeft. Doe rustig aan met die bal, gooi hem niet weg en uh, ben zuinig met je balbezit. TJ Jackson krijgt de bal, die kijkt naar het scorebord... en die ziet samen met mij dat de stand 44-38 is... in het voordeel van Leiden tegen Groningen. Niet alleen krijgen we vandaag een Nederlandse kampioen, basketbal. Ook bij de handballers viel vandaag de beslissing. De mannen van Volendam die zijn weer handbalkampioen van Nederland geworden. Ook in het tweede duel dat, uh, dat ze speelden met Limburg Lions... was Volendam veel te sterk. Het is 34-26. En het is alweer de vijfde titel voor Volendam. En dus ook voor keeper Martijn Kappel, want hij maakte ze allemaal mee. Ja, klopt. Uh, ik kwam hier uh, gelijk met Marco Beers uh, zeven jaar geleden. Toen uh, drie, uh, drie op rij, twee jaar niks en nu weer, uh, weer twee op rij. En uh, ja, het verveelt nog niet hoor. Het verveelt nog niet. Wat is deze ploeg ongelooflijk goed, ook nu weer. Ja, uh, en anders goed dan, uh, dan, dat we, dan dat we zeven jaar geleden waren. En uh, vooral Wat is het uh, verschil. Nee. Nou, ik denk dat je nu vooral ziet dat het een stuk volwassener is geworden. He, dus... Uh, dat je, dat, dat je als ploeg voelt welke momenten het belangrijk is om even geen gekke dingen te doen. En uh, nou, dan wil je gewoon met uh, acht punten verschil. Jouw concurrent in de goal bij Lions, Rudy Schenk, pakte vorige week weinig extra ballen. Jij wel, dat deed je nu opnieuw. Vooral in de beginfase. Is dat uh, bepalend geweest, mede bepalend? Ja, als keeper heb je bij allemaal een hele belangrijke positie. Uh, in de samenvattingen zie je alleen maar uh, doelpunten bij de NOS. Maar uh, als je bij een live wedstrijd uh, bent, zie je hoe belangrijk uh, die ballen zijn. Ja, en uiteindelijk uh, als keeper uh, kan je een hoop extra ballen stoppen. Maar mijn spelers schieten ze ervoor in. Hè? Dus uh, het is altijd een wisselwerking. En wij hebben het gewoon heel goed gedaan vandaag. Ja, jullie waren vanaf het begin eigenlijk scherp. Hou je ondertussen de schaal in de gaten, die uh, gaat er zo aankomen. Maar uh, had jij verwacht dat het zo makkelijk zou gaan? Het verschil is uh, acht doelpunten geweest. Nou, wat we wel van tevoren tegen elkaar zeiden, dat we wisten dat ze uh, bij hun ook druk uh, zou zijn. Dus als ze van begin af aan gewoon 2-3 punten voor zouden zijn, dan knakt er op een gegeven moment iets, want ze moeten winnen. En, uh, en dus we hadden zoiets van, we moeten gewoon die voorspunt vasthouden en dan weet je dat je op een gegeven moment uh, weg gaat lopen. Nou, en dat zie je vandaag. dus het is uh, precies gegaan zoals we van tevoren hadden gezegd tegen elkaar. Kan Volendam nog beter? Ja absoluut, we kunnen altijd beter. En uh, van deze ploeg gaan de vorige jaar toch ook weer uh, twee, drie jongens weg. Maar uh, alleen omdat met Niels Reigersberg erbij zijn we alweer een betere ploeg. Hè? De linkse op de rechteropbouw. Die uh, werd op een gegeven moment gezegd dat uh, die is onmisbaar. Dus uh, Volendam gaat het heel moeilijk krijgen om de prijs te pakken. Nou, we hebben laten zien dat de ploeg heel, uh, het heel goed op te kunnen vangen. Maar met Niels erbij zijn we nog even twee klassen beter. Voor een hele leuke terugreis tot slot. Vanavond op de platte kar over de dijk. Ja, ja met, uh, met de open bus is uh, bij ons een traditie. De platte kar is voor de, uh, voor de voetballers, de ene weer. Wij zijn in de bus. Ja, ik hoop dat er een beetje volk is, want uh, vijf uh, gaat toch een beetje vervelen. Hè? Maar uh, bij ons niet in ieder geval. Jullie waren met afstand de beste. Ga de schaal halen. Ja, dankjewel. dankjewel. Martijn Kappel, de keeper van de Volendamse handballers... in gesprek met Richard van der Made. FBK Games, iets over vieren begonnen. De eerste afstand was dus de 800 meter voor mannen. Zoals u al hebt kunnen horen, Adam Schott wat was de man die het won. De Pool, hij bleef onder meer Arnoud Okke voor die zesde werd. En Bram Som die genoeg moest nemen met de negende plaats... voor de houder van het Nederlandse record. Somm dus was die positie toch wel iets wat teleurstellend. Was anderzijds wel zijn eerste 800 meter van het seizoen. En uh, ja, Somm maakt zich daarom geen zorgen. Dit is uh, hoe ik ben op dit moment. En, uh, Want, uh... Als deze wedstrijd in juli plaats zou vinden of in augustus, dan loop ik ongetwijfeld harder. Maar ik wil hier lopen en dan, uh, ja, dan uh, is dit hoe ik ben op dit moment. Ja, maar het is niet een positie waar we je vaak zien. Nee, klopt. Dat um, kan ik ook wel enigszins verklaren. Ik heb gewoon geen vlekkeloze aanloop gehad. Um, ja, kleine klachtjes die we serieus hebben genomen. Waardoor we wat meer pauzes een beetje ingelast hebben, zeg maar. Waardoor ik gewoon nog niet uh, toegekomen ben aan specifiek 800-training. Dus dit is mijn niveau zonder specifiek 800-training. Wat voor gevoel hou je er dan aan over? Nou, mijn doel was lopen op gevoel. En uh, mijn, niet, mijn kruid verschieten uh, tussen 500 en 600. En ik moet zeggen, goed... De plek en um, de tijd zijn niet heel tenderend, maar het gevoel was goed. Ben je anders aan dit seizoen begonnen, als je kijkt naar de voorbereiding? Um, goed, Elk seizoen is anders, maar um, ik uh, had het anders gewild dit seizoen. Dan praat ik natuurlijk over Indoor, wat ik heb moeten laten skippen. Door ziekte en door wat nabijen van... Uh, een bacteriële infectie van de EK. En daarna is het ook niet vlekkeloos vergaan. Dus de planning. Goed, ik had Doha graag willen starten. En uh, ja, dus, dus, dus ik ben minder vet dan ik gehoopt had. Bram zei dat dus de tijd en de positie waren dus niet goed. Maar het gevoel wel. Schiavone heeft zich een beetje zin in tegen Jankovic, Marcelo Mesker. Ja, het is altijd leuk om die Italiaanse te zien spelen. Een van de weinige uh, vrouwentennissers die ook echt doorheeft hoe je op dat greffel moet spelen. Ze loopt geweldig, ze glijdt naar de hoeken, ze speelt korte ballen, dan weer hoog. En ze heeft geweldige cross-kortslagen. Nou, die heeft ze in de eerste set allemaal ingezet tegen de nummer 10 van de wereld, Jelena Jankovic. En ze heeft de eerste set zojuist gewonnen met 6-3. Het leek snel te gaan, het was 5-1. De 6-1 zat uh, op de racket, maar het waren toch lange rallies en uh, ja, de eerste set de zet duurde 48 minuten, dus ze moest er zeker voor knokken. Maar ik vind toch dat ze heel erg goed staat te spelen. Want ik heb nog eens nagezocht, ja, wat heeft ze nou in het voorseizoen gedaan? Ja, zo bijzonder heeft ze niet gespeeld. Ze heeft maar één halve finale gehaald op het Toernooi van Brussel. Maar ja, als titelverdedigster dan voel je je hier goed. Dan liggen die banen haar kennelijk. Ze heeft heel veel supporters. Ze is ontzettend populair. En ja, ze lijkt weer het gevoel te krijgen, dat onoverwinnelijkheidsgevoel. Dus uh, Schiavone, die gaat goed en uh, ja, die wint de eerste set met 6-3 van Jelena Jankovic. Krijgen we een Nederlander in de top 10 in het eindklassement van de Giro. Dat is de grote vraag. Moeten we denk ik nog even wachten op het antwoord, hè, Joris van der Berg? We moeten even wachten een half uur. Hij is net vertrokken, Steven Kruiswijk. Hij zag er vastberaden en tegelijk ook rustig uit. En dat is de manier waarop hij deze Giro d'Italia heeft afgelegd. En het opmerkelijke aan hem vind ik dat hij in die derde week eigenlijk alleen maar beter werd. Op uh, Macunyaga en Sestriere werd hij zesde en zevende. Twee zware bergetappers. En ja, je zag daar Nibali en Kreuziger bijvoorbeeld steeds minder worden gelost worden. Maar Kruiswijk zat er brutaal bij, bij Contador en Scarponi. Alsof het de gewoonse zaak was. En misschien is het over enkele jaren wel de gewoonse zaak. En dan heeft Nederland er weer een goede klasse mensen bij. Hij is net vertrokken aan de tijdrit over 26 kilometer. En ja, eens kijken wat er gaat gebeuren. Achter hem staat dus Nieve, de Basque van Euskaltel. Die heeft een etappe gewonnen. Het is een behoorlijk goede renner. Het is geen tijdritspecialist. Maar die staat wel één seconde achter Kruiswijk. En die zou hem dus kunnen passeren. In het slechtste geval. En dan een stukje verder achter staat Siftsov, de harde regelmatige witrus van HTC High Road, die staat zes en hoeveel, ja, 33 seconden nou, dan moet ik het precies even ook weer heel goed gaan opzoeken. Ja, dan moet ik het ook zeggen. 33, 34 seconden achter Kruiswijk. Ja, dat wordt lastig, want Siefstof is niet echt een specialist. Dat is meer een man voor lange ontsnappingen. Voor degelijk klimwerk en zo. We gaan het zien, er zijn twee tussenpunten. Eentje na een kleine 9 kilometer en één na 18. En zodra Kruiswijk daaraan passeert... en zeker zijn concurrenten daaraan gepasseerd zijn, weten we meer. Een tussenstandje even halen in de 5 mei hal in Leiden... bij de basketballers Leon Kersten. Het is een wedstrijd. 46-44. En Groningen heeft wel één kans gehad om op voorsprong te komen. En daarna nog een kans om op gelijke hoogte te komen. Die mislukten beiden. Maar het is een beetje gekeerd, de situatie in de 5 mei al in Leiden. Was Leiden de eerste helft heel energiek. En Groningen een tikje geïntimideerd. Maar de tweede helft heeft Groningen de energie. En is Leiden denk ik geïntimideerd door de voorsprong die ze hadden. En nu is het wel gelijk. 46-46, Jason Burrito, gekozen tot de meest waardevolle speler van de eredivisie. Die neemt zijn ploeg de tweede helft op sleeptouw. Ja, en het is Nederland. de Groningen dat ik zie. 46-46, en Leiden zal nu op moeten passen. Want de ploeg die nu moet gaan achtervolgen, die komt misschien wel in het probleem. Arvin Slachter, paas naar Boxley. En dan uh, doet hij heel cool. Arvin Slachter in de lucht, gewoon opzij naar Boxley. Boxley via het bord, en dan is het 48-46. Ja, je ziet het niet vaak, zo'n laatste beslissende wedstrijd, dat het dan ook nog een puntje-puntje wedstrijd wordt. En daar lijkt het nu toch wel op. Heel vaak is het een, een ploeg neemt de voorsprong en dan moeten anderen gaan forceren om gelijk te komen. Dat lukt niet en dan loopt die voorsprong alleen maar verder op. Maar in deze wedstrijd heeft Groningen in de pauze het rust uh, goed gebruikt, het licht gezien. En is het echt een wedstrijd, vooral omdat er... Ja, de Jason Dorisso zijn ploeg trekt en met Harriers uh, redelijk dominant aanwezig was. Hij is nu wel even naar de kant en John Turek is erin. Maar Doriso, die laat coach Marco van den Berg heel verstandig staan. Nu terugspelen, nee, net niet op eigen helft. Wat verloord. dicht van uh, Groningen is dit? Hebben ze kans om misschien op voorsprong te komen met de drie punten? Gooien ze de bal terug naar eigen helft? En dat mag niet. Kan leiden aan de aanval beginnen. Die nemen de tijd. Siemens-Boxley tegenover John Turek. Paas naar buiten. McGee dreigt voor die drie punten. Dat doet hij niet. Draait om zijn as. Wil naar de ring toe. Gaat naar de ring toe. Is iedereen Voorbij en gooit hem er dan in. Ja, knap actie van die Montamedi... ...die vandaag voor het eerst in deze serie... ...aanvallend uh, belangrijk is. Hij heeft nu 10 punten... ...en dat is uh, denk ik misschien wel de doorslaggevende factor... ...tot nu toe in het voordeel van Leiden. Nog 2 minuut, 43 in het derde kwart. Stand 50 Leiden, 46 in Groningen. De derde voetbalwedstrijd van vanmiddag... ...leek vooraf de meest spannende te worden. Inmiddels weten we wel dat het bij Groningen en Den Haag... ...heel spannend was. En zelfs bij Excelsior Helmondsport nog even spannend werd... VVV Zwolle, wordt dat nou eigenlijk spannend, Frank Wielaar? Het kan nog spannend worden. Het grootste gedeelte van de wedstrijd moet tenslotte nog gespeeld worden. Een kwartiertje onderweg. Het is nog 0-0. VVV verdedigt een 2-1 voorsprong. Meegenomen uit Zwolle. En de belangrijkste vraag in het eerste kwartier is eigenlijk... wat is er met Sjoerd Ars aan de hand? Hij maakt 28 goals in de competitie. En nu lijkt hij die bal op geen enkele uh, manier, of geen enkel moment meer echt lekker onder controle te krijgen. Hij kreeg een 100% kans aangeboden op een paas van Machi vanaf de linkerkant. Paas vanaf de achterlijn. En hij trapt pontificaal over de bal heen. Nou, dat hoort niet bij een spits die 28 goals maakt in een seizoen. Maar ik heb net even uh, gekeken. In de laatste 11 wedstrijden maakt hij er maar drie. En nou, dat is met een, uh, een totaal van 28 natuurlijk een behoorlijk laag gemiddelde. Dus Wolle wel dominant in deze wedstrijd met van Polen nu uh, in de aanval. En uh, daarachter ook. De mee doorgeschoven van de haar. Die staat uh, op papier centraal in de verdediging. Maar speelt voornamelijk als uh, verdedigende middenvelder. En verliest nu het duel van Uchebo. En dan kan VVV eruit komen. Met Ahaoui op de rechterkant. Die houdt dan vervolgens in en wacht op Sela. Die kan die aanspelen. Ucebo uitgeweken naar de rechterkant van het veld. Met Bakati tegenover zich. Dat is een hele grote tegen een hele kleine verdediger. Een grote aanvaller tegen een kleine verdediger. Maar die kleine verdediger die wint. Bakati mag gooien. Uiteindelijk omdat de bal over de zijlijn gaat. Zwolle levert die bal onmiddellijk weer in. Via Arna Slot. En dus kan VVV weer komen. Kulle kiest nu voor de linkerkant. Met uh, daar El Chawi en Moussa. Die direct wordt ingespeeld. Krijgt de bal ook niet lekker onder controle. Gelijk twee verdedigers voor zijn neus. Bal over de zijlijn. Mag Zwolle gaan gooien halverwege de eigen helft. En kiest even voor de terugweg richting Boer. Zwolle is uh, de ploeg met het meeste balbezit. Is ook de ploeg die de kansen heeft gekregen. Maar tot nu toe nog geen goal heeft gemaakt. En dat is toch relatief belangrijk als ze willen promoveren. Want ze moeten met twee goals verschil winnen vandaag in Venlo. Dat zal u vanmiddag niet zijn ontgaan. ADO Den Haag gaat Europa in. Het is de winnaar gewonnen van de play-offs... die werden gehouden als afsluiting van het seizoen in de Eredivisie. ADO won over twee wedstrijden van FC Groningen. Maar echt soepel ging het niet. Vandaag werden er met 5-1 verloren van FC Groningen. Het was uiteindelijk na die 5-1 overwinning afgelopen donderdag voldoende... om te komen tot een verlenging en zelfs tot een penalty-serie. En die werd door ADO gewonnen. En het is nog maar drie jaar geleden dat ADO werd gered van de ondergang... door zakenman Mark van der Kallen. En hij zag vanmiddag dus hoe ADO een ticket voor Europees voetbal haalde. Ja, dat nou is natuurlijk het hoogtepunt. Hè? Na drie jaar hard werken met zalen. Ik bedoel, we stonden drie jaar geleden ja, nummer 16 in de eerste divisie. Twee moeilijke jaren gehad en dit jaar, het uh, team is natuurlijk het jaar hiervoor ook al enorm verbeterd. Ja, het komt er nu heel erg uit. Beter dan ik zelf had durven dromen, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, gezien alles wat uh, ja, de coach, en het hele team, de spelers, zoals ze erin zitten, denk ik dat het uh, toch wel verdiend is. Hoe heeft u hier naartoe geleefd in naar deze wedstrijd? Na die 5-1 van donderdag, toen iedereen toch het gevoel had, ja, ja het is wel beslist. Ik zou eerlijk zeggen, ik moest voor mijn werk, was ik er donderdag niet bij. Het is echt verschrikkelijk dat je daar niet bij bent, maar het was echt waar. Ik zat in het buitenland, dus ik ben speciaal nu teruggekomen om vandaag hier wel bij te kunnen zijn. Ze zeggen wel eens dat als je de dag viert van het succes, dat eigenlijk de dag begint waarop je moet gaan bouwen aan iets nieuws. Hoe is dat? Nou, dat heb je goed gezien, maar dat was inderdaad... Het geeft me een beetje het gevoel van de eerste divisie naar de Eredivisie. Uh, ja, toen riep ook iedereen van, joh, daar ben je niet klaar voor, waren we ook niet... De club is nu daar veel meer klaar voor om nu Europa in te gaan dan toen. Dus ik ineens inrent dat voetbal. We passen ons elke keer heel snel aan. Kost dit nou centjes omdat die spelers zich plaatsen? Nou, die jongens zelf willen natuurlijk allemaal meer gaan verdienen. Maar nou, zo werkt het denk ik niet. Uh, wij krijgen, wat ik begreep, de eerste ronde is uh, nou, financieel niet aantrekkelijk. Maar als we de poolfase bereiken, ja, dan is dat wel heel aantrekkelijk, Fado. Er is al wat applaus op de achtergrond. Ik wil je nog één vraag stellen. Het lijkt alsof Boelikin niet blijft. Hoek zal een interessante speler zijn. Kubik gaat weg. Er zijn meer spelers die opgevallen zijn. Boelikin, wat is daar de situatie nu? Nou, wij hebben een aantal gesprekken met Anderlecht gevoerd. En we hebben denk, een heel mooi aanbod. Op zich zijn wij bereid om te doen. Uh, maar ja, goed, Anderlecht wacht en wacht eigenlijk alle aanbiedingen van alle Europese clubs af. en ik las zelfs Qatar, Rusland. Midden-Oosten, ja. Ja, aan de andere kant moet ik zeggen, ja, wij zouden het heel jammer vinden als die weg gaat. Aan de andere kant, als we weer kunnen gaan bouwen met jongere spelers. Uiteindelijk gaat het daar ons toch om. He, we hebben Bullycam voor een jaar gehuurd. We gaan hem heel graag houden. Als niet zo is, we hebben een aantal andere jongens al aangetrokken. Dan zullen we op die lijn doorgaan. En nu vanavond? Ja, volgens mij wordt het heel groot feest. Ik, ik Drinkt had... u? Nou, ik ga wel een paar glazen nemen. Ik zal hem een beetje... Nou ja, even goed opletten. Maar het wordt een groot feest in Den Haag. Ik hoop dat iedereen uh, ja, zich goed, goed gedraagt en, uh, een unieke dag in Den Haag wordt. Mark van der Kallen, de zakenman die zo'n beetje aan de Den Haag redde drie jaar geleden. En hij sprak met racht naar Niemij. Wij gaan weer naar Hengelo en die Houtkamp, want jij ziet alleen maar mooie nummers hè, vanmiddag. Ik zie de, sowieso alleen maar mooie dingen, Tom. En dat is met atletiek altijd het geval. Want het is toch een prachtige sport, terwijl het zonnetje nu echt begint door te breken. En ik naar de vlaggenmasten kijk, waarbij de vlaggen toch nog wel redelijk stijf uh, staan van de wind. Maar het is uh, goed... Toeven hier. En ik heb zojuist een nationaal record gezien. Wel van Saoedi-Arabië. Maar goed, 1500 meter. Mohamed Shawin uit uh, Saoedi-Arabië. 3,31,82 op de 1500 meter is sneller, hoor. Want het, uh, be de beste tijd dit seizoen was 3,31,42, 14 langzamer. Uh, dus dan de snelste tijd dit jaar gelopen in Shanghai. En Hengelo doet het uh, goed wat dat betreft. We hebben gisteren overigens... Een, uh, uh, primeur gezien. Het kogelstoten van deze Die Blanker School Games waren in de binnenstad van Hengelo. Uh, helaas geen overwinning voor Rutger Smit. Wel een uitstekende prestatie van Rees Hoffa. Hij werd eerste uh, met 21.87. Rutger Smit had geen uh, meting. No measurement zoals het zo mooi heet. 21.87 van Rees Hoffa. De winnaar is ook meteen de beste prestatie dit seizoen. Uh, op dit moment bezig de 5000 meter van de vrouwen. Maar we gaan nog een andere uh, hele aardige nummers krijgen. De 100 meter met Onder andere Sjurandi Martina en de 110 hoorden met uh, natuurlijk ja, de man die drie keer niet was waar hij had moeten zijn. Uh, Gregory Sedok. 110 meter hoorde. Hij wacht. Ik heb hem nog even gesproken. Uh, angst, angstvallig af wat zijn straf gaat worden. Want drie keer niet opkomen dagen. Zo noemen ze dat dan bij een uh, controle. Zijn whereabouts. Waar ben je op dat moment? Uh, ja, dat uh, kan wel eens een heel groot probleem voor hem opleveren. Goed. De 5000 meter is bezig. We gaan zo dadelijk nog de 100 meter bij de mannen krijgen met Jorémy Martina. Strijd om de Nederlandse basketbaltitel. Is Groningen weer helemaal terug in de wedstrijd en geleiden, Leon. 52-50. Dat zegt Genoeg, balbezit voor Groningen. Het drijft dreigt voor de drie, doet hij niet. Net een raar moment. Toen van Helftere werd heel boos, maar op zijn stoel. Maar hij kreeg een technische fout. Twee vrije worpen dus voor Groningen en balbezit. En in dat balbezit zitten we nu. zo so gaat omhoog, Pas naar buiten. Twee punten met Harriers. die gaat er niet in. En dan houdt Leiden de voorsprong aan het eind van het de derde kwart. 52 tegen 50. Wij gaan weer even wielrennen, Joris van den Berg. En zijn natuurlijk benieuwd of er al tussentijden zijn van de mannen die ertoe toe doen. Ze zijn er, de tussentijden na 8,9 kilometer. En dan kijken we natuurlijk naar de strijd om de negende plaats. Kruiswijk staat daar. Hij zette daar een tijd neer van ongeveer, moet ik zeggen. Helaas, de klok bleef door de regie aangeleverd niet stilstaan. Ongeveer 10,48. Hij was daarmee een seconde of negen trager... Dan Sivtsov, die staat 11e, maar daar mag hij 34 tellen op verliezen. Dus nog, nog geen rand dus. En de man die 1 seconde achter hem staat op de 10e plaats in het klassement. Nieven was daar een seconde of 5 langzamer dan Kruiswijk. Voorlopig gaat het dus goed, maar die Schieftsof, dat zag er wel heel goed uit. Die vloog voorbij en dat is wel een geharde, geloutere prof die dit wel aan kan. Maar nogmaals, Kruiswijk, normaal gesproken is hij een goede tijdrijder. En ik denk dat hij zich vandaag niet gek gaat laten maken. Gaan we even naar Frank Wielaert, want er gebeurt wel alles bij VVV Zwolle. Een penalty gegeven en een gele kaart gegeven volgens mij door Brahma. Ik zag even niet de kleur. Ja, gele kaart inderdaad, die wordt gegeven. Dus blijft VVV in ieder geval met zijn elfen staan. De penalty is namelijk voor Zwolle. Een uitval na een gevaarlijk moment aan de kant van de aanval van VVV. Waar Ucebo even een kans mist. Van Polen is vervolgens de man die er vandoor gaat. Vier tegen vier is het dan. Hij geeft een uitstekende steekbal op Wildschut. En die wordt vervolgens ondersteboven gelopen. Ik meen dat het door de recht was. Maar het kan ook Timisela zijn geweest. Ik denk, ja, Timicela is de man die de gele kaart krijgt, zie ik nu. Dus dat zal dan degene zijn geweest die de overtreding heeft gemaakt. Brahma dacht even na. En gaf vervolgens de penalty aan FC Zwolle en die moet er nu dus ingeschoten gaan worden om deze wedstrijd vol onder spanning te gaan zetten. Even kijken, achter de bal, want de rugnummers van Zwolle zijn nagenoeg onleesbaar. Maar volgens mij is het wel gewoon Sjoerd Ars, de man die in de penalty-serie tegen Kambuur nog miste. Maar wel heel veel goals heeft gemaakt. Toot gaat nog even bij de bal staan in discussie als aanvoerder met Brama. Dan nog even langs de penalty-nemer heen. De aanloop mag zo worden genomen als Brama het zijn geeft. Daar komt die aanloop, het inschiet en het is 1-0 voor Zwolle. En nu heeft Zwolle nog maar één goal nodig... Om VVV uit de eredivisie te schieten. En daarmee zijn na 25 minuten kun je wel stellen. Hebben we nog een dikke uur te gaan. En is de spanning volop aanwezig bij VVV Zwolle. 1-0 gemaakt zojuist vanuit een penalty. We het hebben over het zeilen in Medenblik, wereldbeker zeilen. Aijl goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Um, eerst even, um, als het gewoon leek. Het was lekker zeil weer, denk ik, of niet? Nou, nogal, ja. Het ja. waaide flink. En dat hebben ze geweten daar op, uh, op het uh, IJsselmeer bij uh, Medenblik. Een aantal uh, metalracers vandaag. Uh, laten we even beginnen met uh, Lezer Radiaal, met Marit Bouwmeester. Die stond op goud. Net als vorig jaar kon ze die verdedigen. Het was een uh, duel met Evi van Akker, de Belgische. Ze lag vijf, uh, twaalf punten voor en werd vierde in de Merrill en dat was goed voor goud. En het zilver ging dan naar die Belgische Evi van Akker. Maar het was bar en boos, er gingen drie vrouwen om... maar het bouwmeester had behoorlijk veel moeite. En um, het was sowieso feest in de familie bouwmeester... want uh, haar broer Roelof haalde brons bij de laserklasse... En dat betekent voor allebei een uh, Olympische nominatie... net als trouwens Thierry Schmitter in de 2.4, dat is de Paralympische klasse. Nominaties dus uh, voor de Olympische Spelen, dat, daarmee ben je nog lang niet in Londen... maar dat betekent in ieder geval uh, dat je laat zien dat je er zou kunnen komen... en dan moet je natuurlijk nog uh, je land zien te plaatsen op het WK... en uh, zeker in de, de lezerklasse kan nog iemand anders ervan doorgaan met dat ticket. En um, sowieso, Zeilen, wij, wij hebben altijd medaillekandidaten. Gisteren hadden we ook al uh, groot succes hè, met uh, ja, onze klassieke 74-boot. Zeg maar, 74, ja, 4 meter 70 lang. Lopke Berghout en uh, Lisa Westerhoff Die wonnen, uh, terwijl ze eigenlijk helemaal niet op volle kracht konden. Want Lisa Westerhoff is, ja. uh, zoals je weet, uh, herstellende van de ziekte van Pfeiffer. En uh, het was een geluk bij een ongeluk dat er maar zo weinig races werden gezeild door de harde wind. Want ze, zat, ze, ze had ze zeker niet allemaal kunnen varen. Heeft ze dus ook niet gedaan. Maar uh, ondanks dat hebben ze toch goud gewonnen. Dat is ontzettend knap. En uh, zeker de manier waarop... Uh, ja, dat geeft toch wel heel erg vertrouwen voor Olympische Spelen. Nog eventjes... Uh, ja, uh, Piet... wat, hebben we nog tegenvallers ook gehad het weekend? Of die we hebben we alleen maar Nou oh, of... ja, gisteren vielen de broers kosten wat tegen. Ja. Die verspeelden een bronzen medaille. Dat was wel wat teleurstellend. Vooral voor hen zelf. Want ja, um, uh, het gebeurt hen wel vaker. En uh, dat is toch eigenlijk jammer. Want ze kunnen ontzettend goed zeilen. En op het moment dat het erop gaat... moeten ze nog even zien door te drukken. Dat lukte dus gisteren net niet. Maar ze hebben er alle vertrouwen in weer herenigd met hun vader als coach, dat dat in de toekomst wel gaat lukken. Dan even Pietje Pieter Jan Posma, ja. die had al een nominatie binnen. Uh, werd vandaag tweede in de medal race. En is uiteindelijk uh, als vijfde gefinished. Dat is goed. Geen lid van de kernploeg. Maar toch uh, fantastisch uh, gedaan. En voor wie Zeilen eigenlijk maar een beetje saaie, duffe sport vindt... adviseer ik om straks even naar uh, de studio Sportbeelden te kijken. De medal race. Uh, ik moet zeggen, de matchrace finale bij de vrouwen... Dat is een fantastisch beeld. Zeer, zeer spectaculair. We gaan het allemaal zien straks. Dankjewel, Ayot het Kloosterboeg. het laatste uur op de zondagmiddag van Langs de Lijn. Wie blijft er in de Eredivisie? Wie gaat er promoveren? VVV of Zwolle, dat zometeen. En natuurlijk basketbal. eens Langs de Lijn op één